1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Kinderombudsman bereikt oplossing over rauwe groente etende jongen. Poetin tekent omstreden adoptiewet en inval in de Falklands was Thatchers moeilijkste ogenblik. Het is bewolkt, op steeds meer plaatsen valt regen... en de wind gaat draaien naar het zuiden en trekt ook aan. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen droog, vooral in de middag zonnige periode. Met gemiddeld 11 graden is het erg zacht voor de tijd van het jaar. En zondag een paar lichte buitjes en wat minder zacht. Tom Watkins, de jongen van 15 uit Amsterdam die alleen rauw voedsel eet, wordt niet uit huis geplaatst. Door bemiddeling van kinderombudsman Mark Dullaert is er een oplossing voor hem gevonden. Bureau Jeugdzorg stopt met de spoedprocedure om Watkins uit huis te plaatsen. Uh, Tom ging niet naar school. Uh, de moeder van Tom gaf hem thuisonderwijs. Aan de lijn, de kinderombudsman. Meneer Dullaert, hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Um, we hebben met... Uh... Alle partijen rond de tafel gezeten, eh, separaat. Zowel met Bureau Jeugdzorg, met eh, Leerplicht... met het Git Grote College, met de Wereldschool. Ja, en eh, natuurlijk heel belangrijk met eh, Tom en zijn eh, moeder. En uiteindelijk zijn we tot overeenstemming gekomen. Kostte het moeite om eh, Tom en zijn moeder te overtuigen? Want zij hield hem thuis, hè? Laat ik zo zeggen, het is een heel eh, intensief eh, eh, proces geweest. Maar... Eh, uiteindelijk en dat vind ik het belangrijkste, dat we tot een oplossing zijn gekomen... die vooral in het belang uh, van Tom is. En het belang van het kind in deze zaak staat gewoon voorop. En dat moeten we niet uh, vergeten. En als je dat maar in het vizier houdt... Ja, dat is de enige weg om tot een oplossing te komen. Ja, kinderen hebben recht op onderwijs, dat, dat, dat is gewoon duidelijk. hebben uh, moeder... ja, ook recht om... Uh, om uh, bij hun ouders te zijn, he, of bij verzorgd te zijn... mits dat uh, op een redelijke wijze mogelijk is. Nou hield zijn moeder hem thuis, omdat ze het met een heleboel dingen niet eens is. Ze was bang dat hij op school gepest zou worden. Wat heeft haar nou uh, doen besluiten over te stappen... Uh, of een andere kant te kiezen, toch? Ik denk uh, dat iedereen, uh, alle belangen afwegend... uiteindelijk voor het belang van Tom heeft gekozen. Is zij onder druk gezet? Bijvoorbeeld op jeugdzorg uh, dreigde met uithuisplaatsing? Uh, niemand is onder druk gezet. Deze oplossing is uh, echt gemeenschappelijk genomen. Hebben de scholen ook toegezegd dat ze Tom uh, goed op hem zullen letten? Bijvoorbeeld dat hij niet gepest wordt, want dat was een angst van de moeder. Uh, met name de reactie van het uh, Git Grote College was hartverwarmend. En dat er uh, letterlijk in de klas met een aantal kinderen is uh, gesproken. <tus> en dat hij zeer van harte welkom is. Dus ook zelfs met de kinderen dus overlegd? Ja. Kijk eens aan. Die zei, nou, wij pesten hem niet, maar hij is welkom. Ja. Nou, deze zaak is met veel uh, hangen en wurgen uh, dan opgelost. Had het wel zo ver moeten komen? Want het heeft wel lang geduurd. Ik denk dat met dit soort uh, zaken het in het belang van het kind is... dat snel een oplossing wordt uh, gezocht. Maar, nou ja, soms helpt het als... Uh, ik heb mezelf als bemiddelaar aangeboden. Soms helpt het als een onafhankelijke derde in het uh, proces treedt. En gelukkig, uh, gelukkig is dat gelukt. Kinderombudsman Mark Dollar. dank u wel. De Russische president Poetin heeft de omstreden adoptiewet ondertekend. Correspondent David Jan Gotwa over de gevolgen van die stap. Dat vanaf 1 januari uh, er geen Russische kinderen meer geadopteerd kunnen worden door, uh, door Amerikaanse gezinnen. En dat betekent onder meer dat uh, voor 46 kinderen die al, uh, waarvan de, voor wie de, de, de procedure al was, uh, was doorlopen, die konden dus geadopteerd worden. Nou die adoptie gaat niet door en jaarlijks komt het meer op zo'n 900 kinderen de, die niet meer geadopteerd kunnen worden door Amerikaanse gezinnen. Veel Russen vinden dat weeskinderen nu de dupe worden van een politiek steekspel met de Verenigde Staten, want... Die anti-adoptiewet is in reactie op de zogenoemde Magnitsky-wet... die onlangs in Washington werd aangenomen. Die Magnitsky, Magnitsky was een Russische advocaat... die uh, in Rusland een enorm uh, corruptieschandaal heeft onthuld... Uh, nadat hij dat gedaan heeft, in de gevangenis beland... en daar is overleden nadat hij behoorlijk is mishandeld... en ook medische zorg mis, uh, is ontzegd. Nou, uh, de Amerikanen hebben gezegd... iedereen die bij die zaak in Rusland betrokken was... die komt de Verenigde Staten niet meer in. Die kan, uh, van die mensen kunnen ook de tegoeden in uh, de Verenigde Staten worden bevroren. En um, als reactie daarop hebben de Russen nu een, een anti-Magnitsky-wet aangenomen... waar die uh, anti-adoptiewet een, een onderdeel van is. Correspondent David Jan Godvoye. Het jongetje dat zondag dood werd gevonden in een auto die te water was geraakt in de buurt van Hogeveen. Dat kind is niet verdronken. Het jongetje van twee was al dood voordat hij in het water terecht kwam. De moeder van het jongetje was zondag met haar auto en haar twee kinderen opzettelijk een kanaal ingereden bij het gehucht stuifzand, zegt de persofficier. De politie is op 23 december ter plaatse gekomen. Daar troffen ze aan een vrouw in verwarde toestand... met een meisje van zeven jaar naast zich en een auto in het water. In die auto bleek een jongetje van twee jaar te liggen. En dat jongetje bleek overleden te zijn... Uit secties gebleken dat het jongetje al overleden was... op het moment dat hij in de auto is gelegd door zijn moeder. En het jongetje is vermoedelijk omgekomen door verstikking of verburging. De 33-jarige moeder is meteen na het ongeluk aangehouden... en ze zit vast, ze wordt verdacht van moord of doodslag op haar zoontje. En poging tot moord of doodslag op haar dochter. De haven van Rotterdam heeft een recordjaar achter de rug. Er werd 442 miljoen ton goederen overgeslagen. Een groei van 1,7 procent. President-directeur van de haven Hans Smits legt uit hoe dat komt. Die groei heeft hem vooral gezeten in de weer aanvoer van ruwe olie. Meer dan vorig jaar. We hadden minder onderhoudsstops van de raffinaderijen. Maar de raffinaderijen hebben ook op volle kracht gedraaid. Omdat elders in Europa raffinaderijen worden gesloten. De marges beter waren. Dus men heeft hier ook meer geproduceerd. En in de tweede plaats de minerale olieproducten. De aan- en doorvoer daarvan is ook enorm gestegen. Daarbij moet u vooral denken aan stookolie. Heel veel stookolie via onze haven richting Singapore. Uh, een hele forse stijging met meer dan 12 procent. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De politie van Curaçao heeft drie mannen gearresteerd... die betrokken zouden zijn bij de grote goudroof... in de haven van Willemstad afgelopen maand. Onder de gearresteerden is een juwelier uit de binnenstad. De twee andere verdachten komen vermoedelijk uit Colombia. Bij die goudroof op Curaçao uh, werden 70 goudstaven met een waarde van 9 miljoen euro buitgemaakt. Bij verschillende huiszoekingen donderdag zijn volgens lokale media twee goudstaven gevonden. En bij invallen in de Verenigde Staten zouden nog eens 30 staven goud zijn gevonden. De politie van Curaçao wil de berichten niet bevestigen en doet voorlopig in het belang van het onderzoek geen mededelingen. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers eist een onderzoek naar mogelijke misstanden bij luchtvaartmaatschappij Ryanair. Vier piloten van Ryanair vertellen vanavond anoniem in een uitzending van KRO Reporter... hoe de Ierse luchtvaartmaatschappij de veiligheid van passagiers en personeel in gevaar brengt. Voorzitter Evert van Zol van de VNV die is daar erg van geschrokken. Ik heb daar een beeld gezien wat, wat die vier collega's neerzetten. Dat ze zich erg door het bedrijf onder druk gezet voelen... Op, op het gebied van allerlei beslissingen die, die, die met de veiligheid te maken kunnen hebben. Bijvoorbeeld uh, de, de brandstof die ze meenemen op een vlucht. En, en ook bijvoorbeeld dat men uh, daar kennelijk uh, als je ziek bent uh, ook, ook onder druk gezet voelde om toch, uh, toch maar vooral te gaan werken. En niet, uh, niet gewoon thuis te blijven zitten en, en uit de zieken. Van Zwol wil dus een onderzoek en hij zou het liefst zien dat het allemaal Europees geregeld wordt. Het is een bedrijf wat gevestigd is in Ierland maar wat heel veel basis heeft uh, verspreid over heel Europa. En, uh, dus er, er zijn, is een Europese veiligheidsinstantie voor de luchtvaart, EASA... die zou dat bijvoorbeeld kunnen doen. Uh, of vanuit de Europese Commissie, dan de transportsector uh, daarvan. Uh, dat zou een uh, voorbeeld kunnen zijn. Dus ik weet dat niet precies waar dat het, het beste is... maar het, het, nou, als we dat in Europa doen, zou het denk ik het mooiste zijn. Maar uh, bijvoorbeeld ook Nederland, waar ook een, een aantal basisstations... van dit bedrijf uh, gevestigd zijn of binnenkort gevestigd worden... Dat, dat zou wat mij betreft ook daar het voortouw wel in kunnen nemen. Nederland is op, op luchtvaartgebied, ook, ook in Europa wel een belangrijke speler. Dus als de Nederlandse politiek daarmee aan de slag zou gaan, dan zou dat zeker helpen. Nou is er geen enkele piloot van Ryanair die lid is van de VNV. Maar de vakbond is samen met andere vakbonden voor vliegers bezig om ook die Ryanair piloten te helpen. We zijn ze aan het helpen eigenlijk om zich te, te organiseren. En dat ze ook uiteindelijk hun, hun stem collectief gehoord kunnen laten worden. Maar het, het probleem met Ryanair is dat ze dat ze hebben gezegd dat ze dat ze nooit zaken zullen doen met, met, met vakbonden. Dus daar dat wordt nog een hele, een hele lastige klus. Maar dat, dat gebeurt parallel aan, aan, aan de berichtgeving zoals die nu over het bedrijf wereld is gekomen, zijn we daar wel, wel degelijk al mee bezig aan de tijd. Evert van Zwol van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers. Het aantal slachtoffers van woninginbraken dat psychische hulp nodig heeft, is gestegen. Dit jaar schakelden 54.000 gedupeerde slachtofferhulp Nederland in. En vorig jaar waren er nog 44.000 mensen die dat deden. Er zijn niet meer inbraken gepleegd, maar de politie verwijst meer slachtoffers door. Victor Jammers, adjunct directeur slachtofferhulp Nederland. We zijn er buitengewoon tevreden over. We hebben daar jarenlang bij de politie op aangedrongen. En op verzoek van staatssecretaris Teven is dat. In het uh, ongeveer medio 2011 is dat ook werkelijkheid geworden. Toch een stijging van een kwart, uh, zullen we maar zeggen. U kunt dat ook aan, u heeft voldoende mensen? Uh, nou, het is wel uh, enorm buffelen en beulen om het uh, voor elkaar uh, te krijgen. Maar het is ons uh, vorig jaar gelukt en het is ons dit jaar ook gelukt. Met wat voor klachten melden mensen zich? Klachten kunnen van hele diverse aard uh, zijn. Wat we bij Slachtoffer op Nederland doen, is we helpen mensen met... Uh, psychosociale verwerking van het uh, delict, zoals dat dan heet. We kunnen mensen op een praktische manier helpen of we kunnen mensen ook op een juridische manier helpen. Nou, als je kijkt naar de psychosociale gevolgen, hè, dus mensen kunnen bijvoorbeeld slecht slapen na een woninginbraak, uh, bang zijn om alleen uh, in huis uh, te blijven. Wij leggen mensen dan uit dat dat hele normale reacties zijn op een abnormale gebeurtenis en dat dat slijt. Uh, Praktische problemen kunnen er zijn doordat mensen de verzekering moeten inschakelen. Niet weten hoe ze dat op een goede manier moeten doen. Dan helpen wij ze met het invullen van de verzekeringspapieren. Als er een dader of een verdachte gevonden wordt, dan gaat er een strafproces lopen op enig moment. En dan kunnen we mensen juridisch helpen, bijvoorbeeld bij het verhalen van de schade op de dader. Victor Jammers van Slachtofferhulp Nederland. De BeursGorilla heeft voor de twaalfde keer in dertien jaar beter gepresteerd dan de AIX-index. Door gorilla Jacco lukraak gekozen aandelen, een beetje hulp van bananen erbij. Uh, die aandelen zijn dit jaar 12% in waarde gestegen. De AIX maakt ongeveer 10% winst. En dat zegt de financiële website beursgorilla.nl. Voor de Britse oud-premier Thatcher was de Argentijnse invasie van de Falklandeilanden eilanden in 1982 het ergste moment van haar leven. Dat blijkt uit archiefstukken die vandaag openbaar zijn geworden. Thatcher had nooit verwacht dat Argentinië daadwerkelijk die eilandengroep zou bezetten. In april 1982 bezetten de Argentijnen de Falklands en Groot-Brittannië stuurde daar de Britse marine op af. In juni werden de Falklands heroverd en in die oorlog kwamen 649 Argentijnen en 255 Britse militairen om. Thatcher twijfelde aanvankelijk over hoe haar land moest terugslaan. Ze was bang dat haar beslissing om de Britse marine te sturen meer agressie zou uitlokken bij de Argentijnen. Maar ze vond dat er geen alternatief was, zei ze eind 1982 achter gesloten deuren tegen een onderzoekscommissie. Sport. Het schaatsteam Van Veen heeft na een lange zoektocht een geldschieter gevonden. Het is nog geen hoofdsponsor, maar het is wel een co-sponsor. Het team met onder andere Marit Leenstra en Koen Verwij, kan nu door tot het einde van het seizoen. En dat is een opluchting voor coach Jan Van Veen. Dit betekent toch wel een, een, een hoop rust voor het team voor de komende maanden. Kijk, we zijn heel erg van hartstikke blij dat deze partij Aquasports... die eigenlijk al vanaf het eerste uur interesse getoond heeft voor de ploeg... Dus uh, we kunnen de kunnen onkosten betaald worden, er zijn wel rekeningen open... en we kunnen ook wat uh, vergoedingen gaan betalen richting uh, spotters uh, en wellicht ook uh, be begeleiding. En Verveen hoopt de komende maanden ook nog een hoofdsponsor te vinden... anders dan zal het schaatsteam waarschijnlijk alsnog stoppen. Het is 13 over 1, we gaan eens kijken bij de AWB. Jolanda van der Velden. Jan, er staan files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam, bij Muiden 3 kilometer. A2 Eindhoven richting Maastricht, voor Maastricht 2. Het bergen van de vrachtwagen zit niet mee op de A12. Arnhem richting Duitse grens. Daar staat tussen knooppunt Velperbroek en 7 naar 6 kilometer. De rechte is daar dicht. Verkeer richting Duitsland kan beter omrijden... vanaf knooppunt Grijzoord via Nijmegen over de A50 en de A73. Geeft ook veel vertraging richting Arnhem tussen Alfred Beek en. Duiven staat 8 kilometer. En hier zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De kinderombudsman is blij dat Tom Watkins, dat is die jongen die alleen maar rauwe groenten eet, nu toch naar school gaat in januari. Poetin heeft de wet ondertekend die verbiedt dat Russische kinderen worden geadopteerd door Amerikanen. En de Rotterdamse haven heeft een recordjaar achter de rug. Mede dankzij olie doorvoer. Dit is Radio 1 en CRV. Lunch. Jurgen van der Berg. Goedemiddag, allemaal een werklunch met persofficier van Justitie... Otto van der Bel. want ook tijdens deze jaarwissing wordt er supersnel recht toegepast in Amsterdam... en moeten ze bij Justitie, maar ook bij de reclassering trouwens... flink aan de bak. En na half twee is er dan stand.nl De stelling, er moeten duidelijke afspraken komen over het scheiden van werk en privé. Na het avondeten nog snel even je mail checken of een presentatie afmaken. Door smartphones en tablets is de scheiding tussen werk en privé steeds meer aan het vervagen. We worden steeds flexibeler in het indelen van onze tijd. Maar tegelijkertijd levert het ook altijd maar bereikbaar zijn uh, werkstress op. Blijkt allemaal uit onderzoek. Uh, in Duitsland gaan ze steeds verder. Daar zijn gewoon bedrijven die zeggen, nou een half uur na het werken sturen we geen mails meer van het bedrijf. Uh, Want onze WDW medewerkers moeten ook rust hebben. En moeten we daar misschien in Nederland ook wel naartoe. Er moeten duidelijke afspraken komen over het scheiden van werk en privé. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070? Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje Stamptint. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, de jaarwisseling komt eraan en dus is het doorgaans spitsuur bij het Openbaar Ministerie. Want ook dit jaar wordt er weer supersnel recht toegepast. En dat heeft allerlei consequenties. Bijvoorbeeld dat er in de vroege ochtend van Nieuwjaarsdag al allerlei dossiers moeten worden doorgenomen. Niet te diep in het glaasje kijken dus voor de mensen van justitie. Otto van der Bel, goedemiddag. Goedemiddag. Persofficier in Amsterdam. Ja. Dat is leuk voor vrienden en familie. Ja, dat uh, betekent niet dat, uh, dat ik uh, een hele een bijzondere nieuwjaarsnacht gaan meemaken. Nee. Bent u nu ook al bezig eigenlijk, met de voorbereidingen daarvoor? Ja, we zijn nu bezig met, uh, met, het, met het plannen van allerlei dingen. Het maken van afspraken met de rechtbanken, met de reclassering, met allerlei andere instanties. Maar het grootste gedeelte van het werk komt eigenlijk altijd pas als de problemen echt geweest zijn. Ja. En, en, en uiteraard natuurlijk veel overleg ook met de politie. Want die moet in eerste instantie het eerste werk aanleveren, lijkt me. Ja, de politie die, die moet natuurlijk goed opletten. En die moet zorgen dat iedereen uh, wordt aangehouden die strafbaar feiten pleegt. Ja. Um, en dan is het 1 januari. Uh, heel vroeg stel ik me zo voor. En dan, wat gaat er dan gebeuren? Ja, ik word om 8 uur uh, verwacht op het uh, bureau Beurstraat. Daar zit onze zogenaamde ZSM unit. Hè, waar, daar, uh, met een aantal collega's gaan we daar alle dossiers die in de nieuwjaarsnacht zijn verzameld, uh, te lijf. Ja. En dat betekent, uh, ja, dat we dus, dat zijn, er gebeurt natuurlijk van alles in de nieuwjaarsnacht. Eh, kleine overtredingen, vuurwerkovertredingen, maar ook uh, ernstiger feiten, geweld. en Misschien wel geweld tegen hulpverleners, hè, waar we heel erg alert op zijn nu. Die zaken moeten beoordeeld worden. En als het kan uh, dat we ze al kunnen bewijzen, dan gaan we meteen beslissingen nemen. Dagvaarden, of voor de supersnelrechtzitting uh, brengen, of voor een snelrechtzitting brengen. Dat duurt ietsje langer, heb je iets meer tijd. Of uh, voor een zitting die nog wat verder weg ligt, hè, afhankelijk wat nodig. Maar wat we het liefst willen, is de zaak gewoon als het kan uh, meteen afdoen. Zodat iemand schade aftikt en boete betaalt of taakstaf uh, accepteert. En bij voorkeur ook op 1 januari daar al mee begint. Ja. Maar u zegt als het kan, dat zinnetje er tussendoor is wel belangrijk, denk ik. Want het zijn over het algemeen mensen, denk ik, die niet al te fris zijn. Die, die uh, dronken zijn, misschien wel, weet ik het allemaal. Uh, dan wordt het een stuk lastiger natuurlijk om ze een beetje helder. Uh Nee, iemand die natuurlijk helemaal dronken is... die kan niet een, uh, een reële beslissing nemen over uh, wat hij verder wil. Uh, maar uh, ja, het is altijd wat het kan. Hè, want het gaat altijd uh, vooropstaan dat alle betrokkenen... dus de verdachten, maar ook vooral de slachtoffers... Uh, recht moet worden gedaan in een proces. Dus wij willen graag voorkomen dat mensen maandenlang of wekenlang... moeten wachten op iets wat ook snel kan worden besloten. Maar wat we helemaal niet willen... is dat uh, belangen over het hoofd worden gezien of onvoldoende meegewogen. Hmm. Is het ook nog zoiets dat er iets persoonlijks meespeelt? Ja, u gaat vast zeggen nee, maar ik kan me zo voorstellen... dat iemand die je uit, de, uit je oudejaarsnachtviering houdt... ja, ik, ik, ik erger me daar een beetje aan of zoiets. Stelt dat niet mee, u bent gewoon professional. Nee, kijk, ik werk wel eens vaker op, op andere tijdstippen dan uh, op kantoorterrein En dat doet iedereen daar. Dus dat is volstrekt normaal. En we hebben ook volstrekt begrip voor dat uh, strafbare feiten zich ook niet altijd onder kantoortijd afspelen. Dus nee, dat speelt geen rol. Nee. En of is het juist leuk om zo'n dienst te doen van oud op nieuw? Nou, het is, kijk, het is natuurlijk op zich. Denk je van het is leuk om oud en nieuw te kunnen vieren ongestoord. Maar dit zijn ook leuke dingen. Om met z'n allen weet je, daar aan de slag te gaan samen met de politie, de reclassering. En, en iedereen te proberen gewoon de stad te helpen veiliger te worden. Dat geeft ook gewoon een goed gevoel. Ja. Hoeveel zaken krijgt u ongeveer voorgelegd, denkt u? Dat is natuurlijk een beetje ervaring in Amsterdam. Ja, dat als je alle zaken meetelt, als het wel meer dan honderd zaken zijn... Maar goed, weet je, dat zijn ook kleine feiten. Er valt er niet zo heel veel over te zeggen. Maar dat ik zelf ook, we zijn natuurlijk met meerdere, maar dat ik zelf enkele tientallen zaken zal beoordelen, hou ik al rekening mee. Ja. En, en hoeveel van die zaken kan je dan ook op, op dat moment zelf afdoen? Nou, ik denk dat we misschien de helft, weet je met zelf zouden kunnen afdoen. Ik weet het niet, dat, dat hangt echt van het aanbod van het soort zaken af. En ook van de opstelling en de mogelijkheden van de verdachten en de slachtoffers. Ja. Kijk, stel dat bijvoorbeeld iemand een, uh, dat we mensen aanhouden, veel die uh, gemeentemeubilair uh, beschadigen met vuurwerk. Nou, en die dat zelf ook inzien dat dat niet kan. We hebben met de gemeente afgesproken, weet je wel, wat een, uh, een brievenbus kost, wat een, uh, een abri kost. Daar hoeven we het niet weer nog apart voor te benaderen op 1 januari. Daar hebben we gewoon standaard bedragen voor, ook per gemeente ook. En uh, dan kunnen we dat meteen afrekenen met die mensen, dan kunnen we wel snel zaken doen. Ja, het wordt anders als iemand een, een knal voor zijn kop krijgt en, en daardoor schade ondervindt. Zeg maar. dan, dan is het moeilijker te beoordelen. Ja, dan moeten we beter opletten. Uh, dan moeten we goed contact onderhouden met het, uh, met het slachtoffer. We hebben overigens wel mensen van uh, het slachtofferbureau ook in dienst op 1 januari. Dus die gaan wel proberen om ook uh, op 1 januari al informatie te krijgen van het slachtoffer. Maar we gaan dat niet pushen. Kijk, als dat niet, uh, als dat niet kan, dan kan het niet, dan doen we het later. Wat, wat, kost een uh, een wat kost een beetje een abri? Dat weet ik zo eerlijk gezegd niet <laughs> uit mijn hoofd. Maar volgens mij zijn ze behoorlijk duur om te ja. vernielen. Ja. Is het handig om die lijst op te hangen in die abris? Dan weten de ruilschoppers wat er te wachten staat of zo. Ja, dat is een goed idee. Dat zullen we voor volgend jaar meenemen. Ja. Dan zijn de taakstraffen natuurlijk. En dan komen we bij de reclassering. En die moeten dus ook aan de bak met oud en nieuw. Um, 1 januari mensen beschikbaar hebben. Chef van Genup is van Reclassering Nederland. Goedemiddag, Ben je van Genup? Hallo. Ik hoor wel dat hij aan de telefoon is, maar volgens mij is hij nog iets anders aan het doen. Chef van Gennep, hallo, hier Hilversum. Hallo. Ja, dag meneer van Gennep, u bent er, gelukkig. Of was u nog een taakstraf aan het voeren? Ik heb heel uitvoeren. slechte verbinding, geloof ik. Oh, dat is heel vervelend. Uh, kan ik even terugbellen? Doe maar. Ja, maar hij kan me niet verstaan, dus uh, het lijkt me handig. Uh, belt u even terug. Dan praat ik nog. Hallo. Ja? Is het zo goed? Zal ik... Zal ik even terugbellen? Ja, doe maar. Gaan we toch de radiobloepers nog halen, Anno 2012. Het ging zo goed dit jaar en dan krijgen we dit. Um, ik, ik praat nog wel even door met uh, Otto van der Bijl, de persofficier in uh, Amsterdam. Uh, ja, we zijn hartstikke blij met de medewerking van uh, de reclassering. Ja, u vond het gelijk mooi in. Ja. Ja, handig. Moet we moeten even wat tijd opvullen. Ja, nee, we zijn hartstikke blij dat de reclassering ook uh, het belang inziet... van uh, waar mogelijk uh, snel starten met een, uh, een taakstaf. En in Amsterdam hebben we ook afspraken gemaakt... dat dat zelfs al op 1 januari zou kunnen. Ja. En we vinden het ook een heel mooi signaal... als mensen bijvoorbeeld als ze dingen kapot hebben gemaakt... dat ze dat ook al meteen op 1 januari kunnen helpen met het opruimen ja. van de rotzooi. Maar uh, net al geconstateerd, uh, dat, dat gebeurt natuurlijk vaak door mensen... die uh, op een of andere manier toch al een beetje het... Uh, ja, het, het spoor bijster zijn. Uh, de de verwachting is natuurlijk niet dat die op 1 januari fris uh, en fruitig klaarstaan... Om, om dat werk uit te voeren over het algemeen. Nee, maar ze hoeven ook niet helemaal fris en fruitig te zijn... Om, een, uh, om een, uh, met een prikker uh, dingen op te gaan ruimen. Gewoon, kijk, ze moeten natuurlijk niet uh, uh, laafloos op de grond liggen. Maar een beetje hoofdpijn, dat mag best. Ja, nee, maar ik bedoel, ze ja. moeten wel beseffen ook dat ze die straf hebben. Natuurlijk, als ze in andere, andere, andere sferen verkeren, heeft het nog niet zoveel zin. Precies. En ja. bovendien, uh, bij nacht man, bij dag uh, Als je <laughs> een, uh, een biertje ja. hebt gedronken, s'avonds, dan moet je ook wel eens ochtends gewoon uh, wat vervelend doen. Ja, we gaan nog een keer contact zoeken met chef van Gennep... Uh, van de reclassering Nederland. Meneer van Genep, uh, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt in Amsterdam dus ook mensen stand-by die kunnen toezien op het uitvoeren van uh, de taakstraf. Maar dat gebeurt dus niet overal in het land, begrijp ik. Nee, kijk, maar wij hebben onze mensen wel uh, klaarstaan. Maar de ervaring van vorig jaar leert, het is op een gegeven moment ook een kosten Als je een heel peloton-reclasseringswerker klaar moet hebben staan op Nieuwjaarsdag... terwijl er maar een paar mensen zijn die een taakstraf kunnen doen... Dat schiet niet echt op, dan kun je net zo goed 2 januari aan de bak. Maar voor het geval in Amsterdam er echt uh, aanbod is, dan staan we er klaar voor. Ja, want daar hebben we hebben het net even over gehad. Uh, het is veel mensen in hun kraag gepakt dan. Uh, maar echt, de echte raddraaien die op 1 januari ook daadwerkelijk die taakstraf uit moeten voeren, dat is op de vingers van één hand te tellen. In ieder geval, dat was ervaring vorig jaar. Kijk, oh, Reclusering in Nederland is wel van mening met het OM: hoe sneller hoe beter. Uh, als je iemand meteen nadat hij iets heeft uitgesproken waar niet kan. Uh, kan laten voelen uh, wat daar de straf voor staat... Dat, uh, dat is een hele goede zaak. Alleen, ja, er moet natuurlijk wel werk zijn... want anders uh, heb je een heleboel mensen paraat staan op Nieuwjaarsdag... die uh, niks kunnen doen. Ja. Merkt u wel dat, dat het impact heeft dat die straf uh, groter is... En, en dat het ook veel korter na het delict wordt opgelegd? Want dat is dat supersnelrecht natuurlijk waar we het steeds over ja, hebben. Nou, ja, dat is waar we het laatste jaar uh, goede ervaringen mee hebben opgedaan. Het gaat steeds uh, sneller. Net wat ik net zei, uh, het is... Uh, dat is ook een goede zaak. Wat in de praktijk soms voorkomt, dat iemand iets gedaan heeft... pas een jaar later een werkstraf doet. Nou, dus iemand vraagt zich dan af van... wat is er toen de tijd ook weer gebeurd? Waar ging het eigenlijk over? Dus het is veel effectiever als iemand meteen een straf ondergaat... nadat hij het delict gepleegd heeft. Ja. In Amsterdam zijn u mensen er klaar voor? Wij staan er klaar voor, ja. Goed. Uh, dank dat u even naar de telefoon kwam. Chef van Gennep van de reclassering Nederland. Graag gedaan. Maar dan nog even door met uh, Otto van der Bel... de persofficier van Justitie in uh, Amsterdam. Uh, uh, meneer van der Bel, ja, want die taakstaf wordt natuurlijk nog wel opgelegd. En, en uh, ja, u, u, u schrijft misschien ook wel eens aan een borreltafel... en dan zeggen mensen, ja, dat heeft toch geen enkele zin? Een in. Nou, er is allerlei uh, wetenschappelijk onderzoek uh, geweest naar de effectiviteit van taakstraffen. En daaruit blijkt toch dat mensen die uh, voor tot taakstraffen worden veroordeeld minder recidiveren. Dus minder snel opnieuw uh, misdrijven plegen dan mensen die tot gevangenisstraffen worden veroordeeld voor soortgelijke delicten. Mm -hmm. dus dat is toch een aanwijzing dat het wel zin heeft. En ja. over het algemeen... Uh, is het ook geen pretje, hoor. De mensen moeten gewoon uh, aan de slag. De reclassering is heel streng. Het is een soort, uh, een soort um, uh, charterbureau daar gewoon bij de reclassering. Je moet precies uh, op tijd zijn. Je moet uh, doen gewoon wat er gezegd wordt. Je moet uh, flink doorwerken. En ja, het voordeel is wel dat als je een baantje hebt... of je gaat naar school, dat je dat niet meteen kwijt bent nee. uh, door die straf. Ja, um, goed, Eén, u hebt uh, geschetst net hoe dat gaat, hè? Uh, nieuwjaarsmorgen dan met name. Uh, hoe laat verwacht u dan klaar te zijn, uh, nieuwjaarsdag? Ik hoop dat ik in de loop van de middag uh, weer naar huis kan, maar uh, we gaan door zolang als het moet. Ja, en dat supersnelrecht, dat wordt dus nu vooral rond oud en nieuw ingezet. Zou dat op andere momenten ook nog moeten? Voetbalwedstrijden, uh, Koninginnedag, ik noem het maar. Nou, we doen het ook met Koninginnedag. We hebben eigenlijk een manier van werken die bij alle bijzondere gelegenheden gewoon zo kan worden toegepast. En daar zijn we steeds bedreven naar ingeraakt. En uh, dat doen we dus ook bij alle bijzondere evenementen die er zijn. En uh, we hebben nu alleen speciaal voor de jaarwisseling ook, al, ook bijvoorbeeld deze bijzondere afspraken met de reclassering gemaakt. Ja. ja. Nou, ik hoop toch dat het voor u een beetje een rustige jaarwisseling blijft. Want uh, dat zou, uh, aan alle kanten uh, zou dat mooi nieuws zijn, toch? Voor mij zou dat fijn zijn, maar het zou vooral voor de stad... heel goed nieuws zijn als het rustig blijft. Ja. Ja. Uh, goede jaarwisseling dan. En dank dat u er met ons over wilde praten. Otto van der Bijl, persofficier in Amsterdam. Van hetzelfde. We doen nog een liedje. Hier is Stevie Wonder. 1977, songs in the Key of Life. Die hoort eigenlijk in elke goede platenkast staan. Daar staat het op: Stevie Wonder en Sir Duke was dat. Zometeen een uh, stelling in Stand.nl, die luidt als volgt: Er moeten duidelijke afspraken komen over het scheiden van werk en privé. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Nu eerst het laatste nieuws: hier is Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de tweede keer deze maand is in New York iemand voor de metro geduwd. Volgens ooggetuigen werd in de wijk Queens een man voor een aanstormende metro geduwd door een vrouw. De politie is nog naar haar op zoek. Eerder deze maand overleed in New York ook al een man toen hij voor een metrotrein werd geduwd. In Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter aangekomen met elf gewonde wintersporters aan boord. De patiënten hadden onder meer botbreuken en knieproblemen. Na aankomst op Rotterdam de Heek Airport zijn ze met ambulances naar een ziekenhuis of naar huis gebracht. De politie van Curaçao heeft drie mannen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij een grote goudroof in de haven van Willemstad afgelopen maand. Onder de gearresteerden is een juwelier uit de binnenstad en de twee andere verdachten komen vermoedelijk uit Colombia. En het jongetje dat zondag dood werd gevonden in een auto die te water was geraakt in de buurt van Hogeveen is niet verdronken. Het tweejarige jongetje was al dood voordat hij in het water terecht kwam. Hij is voor het ongeluk waarschijnlijk gewurgd of verstikt, zo is uit sectie gebleken. De moeder en haar zevenjarige dochter kwamen levend uit de auto. De vrouw is meteen na het ongeluk aangehouden. Ze zit vast voor moord en poging tot moord of doodslag. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. files staan er op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. Door bergingswerkzaamheden op de A12 Arnhem richting Duitse grens... tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar 6 kilometer. Bij Zevenaars de rechte rijschok dicht... Verkeer richting Duitsland kan het beste omrijden via Nijmegen, via de A50 en de A73. Geeft ook veel vertraging richting Arnhem, tussen Alfred en Duivenstad 9 kilometer. En als laatste de A27 Utrecht-Breda bij Noordloos 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt Jurgen van der Belf. Tijdens de kerstkalkoen nog even whatsappen met de baas. of de laatste hand leggen aan een presentatie. Door smartphones en tablets is de scheiding tussen werk en privé steeds meer aan het vervagen. We worden steeds flexibeler in het indelen van onze tijd. maar tegelijkertijd levert het altijd maar bereikbaar zijn ook techno-stress op. De FNV vindt het de hoogste tijd voor meer duidelijkheid en afspraken met uh, bedrijven. over wat nog werk is en wat nou privé. Moeten we dat accepteren, dat het werk altijd maar doorgaat. of moeten werkgevers hier paal en perk aan stellen? Of misschien wijzelf ook wel. Ik praat erover met Wim van Velen, arbodeskundige van de FNV. Dag meneer van Velen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Blij dat u even tijd voor ons had. Ja, ik ook. Ja. <laughs> uh, we, gaan, we beginnen altijd met drie keuzes aan het begin. Dan mag u alleen maar ja of nee opzeggen. Dan gaan we ja. zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van die stelling natuurlijk. Uh, hier zijn die keuzes. Bereikbaar zijn hoort bij deze tijd. Uh, ja. Ik noteer een ja. Met de smartphone hebben we een paard van trooien binnengehaald. Mm, ook wel, ja, ja. wel. En de werkstress die tablets en smartphones met zich meebrengen, wordt chronisch onderschat. Ja. En dan de stelling, en ik roep onze luisteraars ook op om daarop te reageren. Uh, die luidt als volgt: Er moeten duidelijke afspraken komen over het scheiden van werk en privé. Bent u het eens of eens met die stelling? SMS dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen: 0800 1101. Dus 0800 1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. En meneer Van Velen, wat zegt u tegen de stelling eens of oneens? Nou, ik ben het. Uh, in feite ben ik het wel eens met de stelling. Ja, ik denk dat het. Uh... Uh, een stelling is die natuurlijk nu heel algemeen klinkt. En daar moet je natuurlijk eerst goed over nadenken. En, uh, maar het was wel het, ook het idee achter het, achter het onderzoek wat we hebben mede hebben laten doen door uh, de Universiteit van Amsterdam. Uh, dat het niet zo vanzelfsprekend moet zijn dat je denkt als werknemer, ja die bereikbaarheid 24 uur per dag, ja dat hoort er nu één keer bij. Nou dat is dus niet zo vanzelfsprekend. Nee. Want ja kijk we hebben sinds nou eigenlijk in een hele korte periode hebben we een enorme een verandering in het werk meegemaakt. He, een paar jaar geleden hadden, was alleen voor de zeer gefortuneerde... een iPhone beschikbaar. Ja. En nu zit iedereen op het harde glas te tikken en te ratelen. En uh, ja, dat brengt wel met zich mee dat uh, bijvoorbeeld... en dat komt ook uit dat, uit dat onderzoek... dat langzamerhand die traditionele PC en die laptop... dat heel veel activiteiten die we daar vroeger op deden... dat die nu steeds veel meer worden gedaan op die, uh, op die iPhones... en op die smartphones ja. en ja. die iPads... En dat brengt met zich mee dat er dus voortdurend in je uh, uh, bliepjes en piepjes uh, gaan. Overal in je omgeving. Waar een heleboel mensen menen op te moeten reageren. En soms moet dat ook, wordt dat van je verwacht. Ja. We hebben natuurlijk de, de verandering gezien. Hè, van de, uh, eerder moest je gewoon naar je werk en daar deed je dan je werk. En dan ging je naar huis en dan werd je misschien nog eens een keer gebeld s'avonds thuis van uh, dit of dat is er aan de hand. Ja. Uh, toen kreeg je de laptop, dus dan kon je al, uh, al wat meer doen. En dan uh, deed je af en toe ook nog werk thuis. Maar dan moest je dan weer voor naar huis. Of je nam die laptop dan weliswaar mee in het openbaar vervoer of zoiets. Maar nu, ja. inderdaad, heeft iedereen zo'n ding in zijn zak... En, en daar kan het ook allemaal mee. Ik, ik noemde de term technostress. Wat wordt daar precies onder ja. verstaan? Nou, dat, wij zien eh, technostress als een, eigenlijk een opkomende eh, vorm van stress die, eh, eh, die je eh, eh, krijgt. Ja, krijgt dat klinkt een beetje dramatisch, maar hè, het is, het is een, een, een vorm van stress die ontstaat. Spanning zou je kunnen zeggen in het lichaam en in je geest. Omdat je voortdurend eh, eigenlijk 24 uur per dag eh, de verwachting kunt hebben dat er eh, een beroep op je wordt gedaan middels die mobiele apparatuur die je hebt. Eh, dus dat. Het kan zijn dat je zit inderdaad aan de kalkoen zat met kerst. En hup, daar ging die weer, die, die piep, in je broek. En je dacht, ja, moet ik toch even kijken. Want het kan zijn dat de baas een belangrijke boodschap aan me mailt. En het hoeft niet alleen de baas te zijn, maar het kunnen ook collega's onderling zijn. En als je elke keer weer dat onrustige gevoel hebt, s'avonds... en je ziet het ook in de praktijk, hè, kijk om je heen, op het sportveld de, de mannen en de vrouwen die op hun, niet meer naar het voetballen kijken... maar op hun op een schermpje mm -hmm. uh, op vakantie wordt er uh, voortdurend getuigd gecheckt en gekeken. Nou, dat is dus een vorm van, van, eigenlijk een nieuwe vorm van stress, zou je kunnen zeggen, die mensen voortdurend uit hun ja. dingen haalt die ze aan het doen waren. Maar He? is dat nou Ik... iets wat, wat bazen van mensen vragen of is dat iets wat mensen zelf uh, zich ook aan praten misschien ja, wel? Ja, nou, in ons onderzoekje gaf uh, 25% geloof ik, van de respondenten aan... dat de baas gewoon van je verwacht dat je altijd beschikbaar bent. En uh, nou, dat is dus eigenlijk een heel flink percentage. Uh, uh, en dat, uh, ik denk dat dat percentage ook best nog, uh, nog kan groeien. En ja, die voortdurende beschikbaarheid geeft dus ook voortdurende onrust. En nogmaals, het is niet de bedoeling van de FNV... om uh, tegen telefoons en mobieltjes te zijn, helemaal niet. Want ook een heleboel mensen geven aan dat het grote voordelen heeft, maar dan moet je bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, wel een hele leuke baan hebben. En dan zijn die piepjes die je uit die apparaat krijgt, een stuk minder vervelend. He, maar lang niet iedereen heeft een fantastische baan waarvan die zegt, hiep hoi, ik mag er zo altijd mee aan de slag. Ja. Er zijn ook een heleboel mensen die gewoon zeggen, en dat geven ze ook aan, ik heb recht op eigen tijd. Ja. Van, en ik wil een verschil hebben, een duidelijk verschil hebben in eigen tijd en werktijd. Ja. Nou, ja, maar daar kan, ik, kan wat, ik me wat bij voorstellen. Want omgekeerd is het natuurlijk ook zo. Er zitten ook mensen wel eens in de basentijd gewoon hun eigen sociale media ja. bij te houden. Ja, dat, uh, dat is inherent aan de apparatuur die je dus bij je hebt. Uh, uh, het wordt nu veel gemakkelijker als uh, je kind even uh, een, een berichtje stuurt. Pap, ik had weer een onvoldoende voor mijn wiskundeproefwerk. Hè, of, ja. uh, of beter nieuws. Maar dat kan allemaal, uh, dat hoort er dus ook allemaal bij. Hè. Het is dus een enorme informatiegolf. Uh, maar die, is het niet in het uh, algemeen zo, meneer van, vervelen, van Velen, dat mensen veel te druk zijn met hun eigen dingetjes en, en, en de hele dag maar door, uh, ja, willen zijn. nou, dan moet ik daar kijken. Dan zeg ik altijd: kijk dan eens vooral eerst om jezelf heen en in mijn omgeving, mijn werkomgeving. Ik moet toch eerlijk zeggen dat verreweg de meeste mensen gewoon op hun werk bezig zijn. Met werkmailtjes, met dingen regelen, bellen, berichten versturen. En ja, er kan wel eens een gesprek met een, met een, met een gezinssituatie zijn of een bericht. Maar de echte meerderheid gaat toch daarover het werk. En kijk bijvoorbeeld bij, u, bij uw eigen werk. Ik neem aan dat u toch ook een heleboel collega's hebt die vooral het werk op het werk doen. Uh, ik, de lijn was even heel slecht. Nou, nee, ja, nee, ik neem het natuurlijk op voor mijn collega's. Ja, nee, dat Die zijn alleen <laughs> maar heel druk met het eigen werk bezig. Nou ja, goed, wij hebben natuurlijk ja. sowieso een beetje ander werk, want je, zit, je moet sowieso ook een beetje om je heen kijken, natuurlijk wat er zo in de wereld gebeurt. Dat ja. is een onderdeel van ons werk. Dus dat is misschien niet helemaal uh, representatief voor, voor uh, andere uh, bedrijven en zo. Maar ik kan me ja. toch ook voorstellen dat het basis zich daar wel aan erger hoor, Dat mensen ook tijdens werktijd toch toch bezig zijn om hun eigen dingetjes te regelen ja. via sociale media. Ja, ja, Maar ja, dan moet ik u een beetje teleurstellen. Daar hebben we dus geen onderzoek naar gedaan. We wilden nee. gewoon eens. hebben. Nee, ik snap dat u het vanuit de werknemer bekijkt. U het uh, ja, FNV. Dan, ja, kijk, maar ik neem moeilijk. het dan even voor die baas ja, op. Ja, dat vind ik heel goed dat u het voor de baas opneemt. Maar ik neem het dan voor de, voor de werknemer op. En uh, kijk, als we de mensen aangeven in ons, uh, in ons eigen, uh, onder onze eigen leden... Hè, dat er ja, meer dan 20% geeft dus aan dat ze uh, buiten werktijd... dan toch nog meer dan zes keer per dag uh, het mobieltje checken op Werkgerelateerde berichten, nou, dan vind ik dat dus best veel. Ja. En als uh, 33 procent van de mensen die hebben meegedaan aangeeft dat het werk helemaal niet eenvoudiger is geworden, dat wordt ons namelijk altijd wijsgemaakt: oh, het werk wordt alleen maar efficiënter en doelmatiger. Nou, een hele grote groep die geeft dat het complexer is geworden. Ja. Je hebt steeds verstoringen van het werk, en als je een verstoring hebt, dan moet je weer even terugschakelen. Dat kost tijd, dus je kunt ook afvragen of al die verstoringen nou ook echt die efficiëntie en die, die doelmatigheid teweeg ja. brengen die die producenten ja. uh, uh, ons maar voorspiegelen. Dus, en dat er zijn is dus even de vraag. Er zijn bedrijven die het, die het wel begrepen hebben. Volkswagen begrijp ik en de Boston ja. Consultancy Group. Die uh, hebben maatregelen genomen uh, um, ja, om, om, om, om zeg maar burn-out verschijnselen ja. klachten uh, tegen te gaan van hun personeel. Omdat die toch die verhoogde staat van alertheid voelen blijkbaar. Ja, nou kijk, en ik neem aan dat die managers bij Volkswagen... en dat andere bedrijf wat u zojuist noemt... die managers zijn ook niet gek. En, en die doen dat echt niet uit liefdadigheid. Maar die zien wel, ja, als wij hier geen uh, paal aan perk stellen... dat we straks uh, te maken hebben met uh, mensen die uh, er psychisch uh, te zwaar krijgen... en er misschien aan onderdoor gaan... en die enorme uh, informatiegolf niet aankunnen. Nee. Dus die nemen maatregelen. Dus als dat management zelf van die grote bedrijven bene zeggen... jongens, we moeten hier wat mee... Ja, dan lijkt het me vanuit FNV-standpunt zeer begrijpelijk dat we denken... hé, hey, verrek, dat is inderdaad heel, heel verstandig is zijn. Het, is het ook nog een leeftijdsding? Uh, bedoel, ik kan me zo voorstellen dat jongeren die, die daar eigenlijk mee opgegroeid zijn... Uh, aan het multitasken en op hun mobiele telefoon bezig... en intussen ook nog uh, op internet aan het kijken wat, wat ze moeten doen... en nog werk en, en eventueel nog gesprek voeren over ja. hun schouder... Uh, dat die dat makkelijker afgaat dan iemand die, die, dat, uh, nou ja, die dat van origine wat minder gewend is of zo. Ja. Dat hebben we, dat, daar waren wij ook nieuwsgierig naar, maar dat kwam niet uit onze eerste verkenning. Dus dat, uh, dat viel een beetje, uh, nou ik wil niet zeggen tegen... maar er was gewoon niet heel veel verschil tussen jongeren en ouderen. Je zag wel dat ouderen aan het eind van de werkdag... iets vaker aangeven dat ze uh, uh, zeer vermoeid waren. Dus misschien dat dat er wel iets mee te maken heeft. Maar nogmaals, dit is een eerste verkenning. En daarom is het zo interessant om hier echt op voor te borduren. Want we gaan echt naar een nieuwe tijd... waarin we dus te maken krijgen met een hele nieuwe generatie apparatuur. En die apparatuur is mooi, is prachtig. Maar er is nog steeds een grote groep... die je wel moet helpen om daarmee om te gaan. Want voordat je het weet... He, dat, dat blijkt ook uit dat literatuuronderzoek. Dat is heel interessant. Er zijn een aantal onderzoeken zoeken waar echt het risico op technoverslaving in beeld wordt gebracht. Werknemers die er gewoon niet meer buiten kunnen, die eigenlijk de voortdurende behoefte hebben om steeds weer te kijken op het apparaat. Ja, en dat. Dus soms moet je dus ook beschermende maatregelen ja. nemen. Nou, dat hebben ze schijnbaar in Duitsland goed begrepen. Ja. Maar goed, het sprak, het sprak me overigens ook heel erg aan. dat die Duitse minister van Binnenlandse Zaken zei. dat uh, de mens weer de regie over de techniek moet ja. krijgen. en niet andersom. Nou, ja. goed, dat vond ik een wijs woord. Ja, dat is zeker waar. Maar dat geldt volgens mij niet alleen maar op het werk. dat geldt ook in privé-tijd. Ik bedoel, als je nu tegenwoordig in een café gaat zitten. en je kijkt om je heen. dan zie je allerlei mensen met elkaar zogenaamd in ja. gesprek. Maar allemaal hebben ze twee of drie telefoons op tafel liggen, waarmee ze ook nog bezig zijn. Dus ik bedoel, dat is niet alleen maar tot, we, tot het werk toe beperkt. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja, kijk, de, wij zijn vooral een organisatie die zich richt op werkgerelateerde problematiek. Ik snap dus, dat, ja. Dat is natuurlijk onze eerste, uh, onze eerste verhaal. En ja, wij willen dus kijken, wat gebeurt er nou in die werktijd? En als wij dus constateren en dat er dus uh, een, een flinke groep werknemers zegt, nou ja, goed, uh, die, die mobiele telefoons, allemaal hartstikke leuk, maar maar ik heb het er wel een stuk ruis, uh, drukker door gekregen op het werk. Mm. Het werk is intensiever geworden. Ik word vaker gestoord. Nou, dat zijn uh, belangrijke zaken. En die respondenten die geven ook in meerderheid aan... dat het goed zou zijn als er afspraken in het bedrijf zouden worden gemaakt... over het versturen en berichten van allerlei werkgerelateerde boodschappen en informatie. Bijvoorbeeld nou, dat, zoals, dat, zoals dat bij Volkswagen gebeurt. Die, die, uh, ja. die hebben de stelregel he, dat een half uur na het einde van de dienst... Uh, wordt er geen e-mail meer verstuurd vanuit ja. het uh, bedrijf. Ja, nou dat, dat, dat, uh, dat zal niet voor de allerhoogste functies uh, gelden. Maar uh, wel uh, in de regel voor dat bedrijf. Ik weet niet precies hoe ze dat in, bij Volkswagen geregeld hebben. Maar het principe spreekt mij dus wel erg aan, moet ik zeggen. He, als het niet nodig is, waarom zou je dat doen? Mensen, en dat geven ze dus ook aan... die hebben behoefte aan eigen tijd en die vinden het werktijd prima... maar die houden dus wel vast aan dat onderscheid. En ja, nogmaals, niet iedereen heeft een geweldige leuke hooibaan En uh, ja. dan kan ik mij voor... Voorstellen dat eigen tijd heel erg belangrijk ja. is. Uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Van Velu. U uh, blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug... ...om de reacties door te nemen. Hij is arbo bij de FNV... Moet er moeten duidelijk afspraken komen over het scheiden van werk en privé. Dat is de stelling. Nog maar een keer ververser dan. Uh, 74% is het eens met die stelling. 26% is het oneens. Er is door ruim 800 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik neig naar nou oneens met de stelling... Ik gun het mensen als bij hen werk en privé gescheiden is. Maar voor velen is dat niet mogelijk. Denk aan middenstanders, bijvoorbeeld winkelier die boven een zaak wonen. Aan ZZP'ers, journalisten. Mensen bij wie voortdurend hun privéleven vrijst ja, of in aanraking komt met, uh, met werk. Ik heb een betrouwbare bron, meneer Van den Berg, dat u ochtends vroeg gebeld wordt over de nieuwe stelling van de dag. Ja, of... zeker. En ja. uh, dan lig je net lekker te slapen en dan word je dat weer gebeld. die stelling van de dag. Dat bedoel ik. Ja, het gaat maar door. Maar uh, alle onrein door mijzelf geïntroduceerd op een stokje. <lacht> ik denk dat wel dat dat van vele assertiviteit wordt gevraagd. Want nou, Als je werk niet zo leuk is of als je dus echt, uh, echt vakantie wilt hebben of gewoon privé wilt zijn... dan is het denk ik wel lastig om, om een werkgever op afstand te houden die dus zich opdringt. Dus uh, mensen moeten daarmee leren omgaan, assertief. En ja. ik denk dat bij sommige bedrijven daar daarin het wel een vakbond een handje kan helpen... om die werkgever op een afstand te houden. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, ik spreek met Van der Geer. Uh, ik ben het eens met de stelling, maar ik wil daar ook bij wel benadrukken het punt wat u in wezen zelf ook al gemaakt heeft, dat het wel ook naar twee kanten moet werken. Want ik ben ervan overtuigd dat steeds meer mensen, steeds meer tijd ook uh, in hun werksituatie aan hun privé sociale media activiteiten besteden. Mm. Ja. ja, en de vraag is inderdaad, word je daar dan gek van, <laughs> dat je overal maar mee, ja, mee nou, moet het, praten? Het is, het is de combinatie, want uh, in de uitzending is ook al de opmerking gemaakt, je kan nergens meer komen, ook als je in een restaurant komt en dan denk je die mensen die zijn gezellig met elkaar uit. Ja. Nou, helemaal niet. Want ze zitten allemaal met dat, uh, dat, dat uh, gevalletje in hun hand te spelen. Ja, ja. Dus, dus wat dat betreft is er wel, naar mijn idee, een soort uh, gek daar aan het ontstaan. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, ik werk zelf in een ziekenhuis. Bij een IC-beheerder. En daar hebben wij gewoon de afspraak. wat in ons contract staat van wanneer tot hoe laat wij werken. Daar kunnen wij bereikt in worden. En als wij een oproepdienst hebben. dan kunnen wij gestoord worden buiten werktijd. Maar voor de rest totaal niet. Nee. En dat is gewoon, gewoon vanuit een normaal. Uh, afspraak die al in ons contract staat. En die. En die niet apart is. Nee. Dus laten we zeggen, er, iemand, ze weten iemand heeft dienst, dus er is zeg maar een, een probleempje met de een computer of zo, dan word je niet thuis gebeld, dan wordt je collega die dienst heeft wordt gebeld en de rest wordt ja. met rust gelaten. Ja. Oké. Okay, nou, een goede regeling lijkt me. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Met dat verhoudt. Ik ben het eens met de stelling. Uh, waarom. Punt één. Omdat een werkgever niet je hele leven moet kunnen monopoliseren. Je wordt voor nou acht uur per dag betaald en dat zit. Uh, en zeker in bedrijven kan er een groepscultuur ontstaan... waardoor je gedwongen wordt om in je vrije tijd ook mee te doen. Dat moet gewoon onder een goede regel vallen, daar is de FNV goed voor. Mm -hmm. Ik denk ook dat het goed is om privé en werk te scheiden... omdat dat de kwaliteit van allebei ten goede komt. Je hebt die rusttijd voor je werk nodig om weer fris op je werk te komen. Je hebt de rusttijd voor privé nodig bij je werk. Ja. Om weer fris tegen je kinderen aan te kijken. Ja. Dat er af en toe eens iets met emergency uh, met kinderen gebeurt. Oké, okay, dat kan. Maar niet standaard uh, marktplaats op je werk uh, bekijken. <lacht> en in je vrije tijd eindeloos door de baas worden lastiggevallen. Uh, Oké, okay, dank u wel. goedemiddag. Goedemiddag met Sommers. Dag, oh. zeg het maar. Ik ben er uh, ook mee eens uh, dat het, uh, het werk en het privé gescheiden moet worden, alleen ik denk dat het gewoon heel moeilijk wordt, want uh, als je nou bij een baas zit die eigenlijk van je verwacht dat je gewoon 24 uur bereikbaar bent, zoals ik zeg maar uh, ook bereikbaar moet zijn voor mijn baas, maar ik heb in ieder geval geen, uh, geen een, uh, een, een iPad of een iPhone waar ik uh, echt mee aan het spelen ben, of zo. maar het wordt wel moeilijk, ja. want die kan het heel moeilijk gescheiden houden. Want het zit gewoon eenmaal in de samenleving en iedereen heeft er een, misschien wel twee. Ja. Dus, maar, maar als je dat gewoon een keer gewoon voor jezelf doet, of week, omdat je er veel last, last van hebt. Oh. En uh, dan vind ik wel dat je toch wel een beetje, ja, je sociale contacten op andere manier moet. Uh, ja. mag, mag ik vragen wat je doet? Want je zegt, ik ben 24 uur per dag, uh, moet ik bereikbaar zijn voor de baas? Ja, ik ben een, ja, ik ben een soort storingsmoteurs. Oké. Okay. En uh, nou ja, voor ons is natuurlijk uh, internetverbinding ook wel heel belangrijk. Ja. En uh, daarom vind ik wel, als ik thuis kom, dan moet ik dat weer uh, dat, uh, de computer aanzetten. Of de iPad of op twee dingen. Ja. Dat vind ik wel weer een beetje, natuurlijk, wel moet kunnen. Ja. Nu ook onderweg naar een klus, of niet? Uh, ja, helaas wel. Ja, ja, ik hoor het. Nou, sterkte ermee. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag. Ik spreek met uh, Abdul. Hoi. Hallo. Uh, ja, ik ben het trouwens ook wel eens met de stelling, hoor. Alleen, ik vind wel dat het gewoon echt... Uh, ja, ik denk dat het gewoon echt vet moeilijk gaat worden... om, uh, om, het, uh, om het een beetje gefijderd te houden. Want uh, die, die meneer die ik net hoorde praten... van, uh, van het, van het, uh, het iPad-gedoe... Mm. Uh, mensen moeten gewoon bereikbaar blijven. Uh, ja, En privé, dat, ja, dat wordt zo echt vet moeilijk om te controleren. Of, of men nou eh, inderdaad even stiekem op de, op de marktplaats gaat of zo. Dus uh, uh, ik ben het zo mee, mee eens. Maar uh, het gaat zo moeilijk om het gewoon uiteindelijk. Uh, ja. uh, ja, ja, je zegt dus de, de scheiding aan, aanbrengen, uh, dat is heel lastig. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Mijn pap, internationaal chauffeur, hoe willen jullie daarmee doen? Die zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week met de werk bezig. Ja. Ja, dus dat kan niet in iedere beroepsgroep, zeg je? Dat kan absoluut niet in iedere beroepsgroep. Nee. nee en, uh, een chirurg die staat bij moet blijven, die krijgt er hard voor betaald. Maar uh, wij zijn 24 uur per dag inzetbaar. Ja, ja. En is het vaak zo dat als je dan ergens staat, uh, staat met die truck en, uh, en eigenlijk moet gaan slapen, dat die baas weer even belt van, ja, kan je morgen ook nog even langs Koblenz? Uh, <laughs> nee, dat, dat gebeurt gelukkig heel <laughs> weinig. Ja, maar het is tegenwoordig wel allemaal pushen via de blackbox. Ja. ja, het wordt opdringen er is maar hartstikke persoonlijk contact meer. Ja, ja. Ja, dat is een hele heilige Dus het valt niet in alle beroepen, valt het niet mee. Nee, nou dat snap ik. Ik ga dat nog even voorleggen aan de man van de vakbond. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. spreek met uh, Zadio. Uh, ik ben het ook eens met de stelling, uh, namelijk dat werk en privé uh, gescheiden moet, uh, moet blijven. Uh, maar waar ik uh, benieuwd naar ben, uh, die meneer van de FNV zojuist. Ja. Die hadden het erover dat uh, uit het onderzoek bleek dat 25% van de ondervraagden... Uh, uh, uh, uh, uh, dat die hadden gezegd, uh, het wordt ook een beetje van de baas verwacht dat je buiten werktijd uh, bereikbaar moet zijn. Of in, ja. in ieder geval een reactie moet geven op eventuele precies. Precies. mailtjes of berichtjes. Ja, dat de baas, uh, de, de, de baas dat zit te pushen, zeg maar. Ja, precies. Maar uh, uh, betekent dat dan ook tegelijkertijd dat daar iets tegenover staat? Bijvoorbeeld in een beloningsvorm? Of, of, ja. of, of, uh, is dat ook onderzocht? Of... Ja, goede vraag. Ga ik zo nog even doorspelen uh, aan, aan de man van de FNV. Ja, want uh, in ons geval is het zo, want ik zit in, detacherings, in de detacheringswereld. En uh, op het moment dat je uh, niet alleen tussen 9 en 5 te bereiken bent, maar ook daarbuiten, dan betekent dat voor je afnemers natuurlijk een extra, uh, uh, ja, uh, ja uh, meer kwaliteit ja. die je dan biedt. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat, dat het wel, zoals die meneer in het vorige gesprek zei, ja, beroepsgerelateerd ja. Moet, ja. Worden, ja. moet worden bekeken. De vraag is inderdaad of je daar dan ook extra voor betaald krijgt. Um, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Gerald Verboom, spreekt u. Dag. Goedemiddag. ik denk dat uh, de FNV ook andere dingen moet uh, bekijken... en dat zaken vaak niet eens werkgerelateerd zijn, maar persoonsgerelateerd. En dat betekent dat je sowieso bij het aannamegesprek duidelijk moet bepalen... wat de baas van jou verwacht, dat is één. Twee, uh, kun je dan je eigen grenzen uh, aangeven... en als dat niet overeenkomt, dan uh, heb je blijkbaar bij de verkeerde baan gesolliciteerd... Ten tweede is het zo dat de baas uh, aftast wat de grenzen zijn van zijn, uh, me uh, van zijn medewerkers. Dat doet uh, een kind ook naar zijn ouders. En vervolgens bepaal je zelf wat je grenzen zijn. Ja. Ja, maar goed, het is natuurlijk wel lastig als je ziet om je heen... dat al je collega's het wel doen en jij de enige bent die het niet doet. En dat is natuurlijk waar de mond nu ook wel voor opkomt. Uh, dat, dat je er dan niet uitgeknikkerd wordt. Zo van, ja, jij bent de enige die dan uh, nooit uh, reageert op die mailtjes. Ik denk dat dat wel losloopt, uh, dat naar elkaar wijzen. Maar uh, de hele wereld kun je niet veranderen. Je kunt wel je eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. En daarin uh, andere stappen ja, nemen. Ja. En het kan daarnaast tot slot ook niet zo zijn dat ik overdag heel veel mensen uh, bij grote warenhuizen... even snel een boodschap uh, zie doen... en vervolgens lopen te klagen... dat ze s'avonds nog even wat mailtjes nu, uh, uh, na moeten kijken. Ja. Dank u wel voor het bellen. Uh, we gaan snel terug naar Wim van Velen, arbeiderskundige van de FNV. Nou ja, wat hij de laatste meneer zegt, uh, dat is natuurlijk ook wel door meer bellers gezegd... Uh, bovendien, uh, waar veel mensen van zeggen is... Waar, waar ligt dan precies de scheiding? Hoe wil je dat nou uh, bij wijze van spreken in een, in een soort ja, in een contract op gaan stellen? Ja, nou... Um, ik heb een aantal uh, hele verstandige uh, uh, opmerkingen gehoord... die wij ook uh, zeker kunnen gebruiken in, bij dit onderwerp... als we er verder mee, uh, mee gaan. En daar was dit onderwerp ook echt voor bedoeld. Zo'n eerste mm -hmm. verkenning. Uh, bijvoorbeeld uh, de meneer op de, uh, op de, als chauffeur, de internationale ja. chauffeur... die heeft gewoon een heel goed punt. Uh, dit kan je natuurlijk niet eventjes voor iedereen... op dezelfde manier regelen. Hè? In sommige beroepsgroepen is dat gewoon hartstikke lastig... Maar, dan zeg ik er wel gelijk bij... als je afspraken maakt, dan kun je dus ook afspraken maken. En dat gaf die meneer uit het ziekenhuis aan. Uh, ook afspraken maken, dat wordt in ieder geval makkelijker... Uh, uh, ook over betalingen, hè? dat het dus niet automatisch en vanzelfsprekend is, dat je maar altijd uh, uh, uh, zit te wachten op die uh, allesbeslissende blieb, en daar moet je weer op reageren. Nee, je kunt er in een heleboel sectoren dus wel degelijk afspraken maken, en dan wordt het verhaal ook duidelijker. Ik hoorde ook, mevrouw Verhouten was het geloof ik, die, zei, die had het over het woord cultuur. Nou, in een bedrijf is het ook heel belangrijk om een goede cultuur te hebben, waarin je dit soort dingen met elkaar bespreekt, als je merkt dat het een probleem wordt voor sommige mensen. Nou, Dat is uitermate belangrijk. En op het moment dat je het met elkaar kunt bespreken... kun je er ook wat aan doen. Doe je dat niet... en je gaat er automatisch maar van uit... dat je uh, uh, uh, doet wat er van je verwacht wordt... Ja, dan blijft dat voor heel veel mensen een mm. probleem. En nogmaals, dan krijg je dus situaties... die ze, men, die ze in Duitsland nou juist willen voorkomen. Ja. Je hebt niks aan zieke mensen... omdat ze op een gegeven moment te weinig slaap hebben... te weinig rustmomenten. Dat is voor die werknemer een ellende en zijn familie. En dat is ook een ellende voor die werkgever, want die moet gaan betalen. Ja. Uh, nou ja, eigenlijk die vraag die u die de ene meneer net op het eind stelde van uh, als het dan al zo is dat je baas uh, ook werktijd om beroep op je doet, mag je dat ook? Uh, ja, mag je daar ook wat voor uh, voor krijgen, lijkt me toch ja. uh, betaald nou, ja, worden? Kijk. Ja, maar dat is dus in een heleboel uh, sectoren... is dit dus nog helemaal niet goed uitgewerkt. En dan zie je dus bij de introductie van nieuwe apparatuur... Hè, dat gaat eigenlijk ook een beetje sluipsgewijs... voordat je het weet, uh, uh, vind je nou, het eigenlijk vanzelfsprekend... dat je onder de kalkoen nog eventjes of in het museum met je gezin... een gesprek met de baas voert. Nou, daar moet je zelf ook goed over nadenken. En dat was die laatste meneer, die had het ook over eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid... Ja. Hierin, Maar je kunt die eigen verantwoordelijkheid dus soms niet altijd dragen. Nee. En uh, het is in sommige bedrijven moeilijk om je ja. te weer te stellen als anderen het wel doen. Dat gaf u zelf inderdaad ja, aan. Zeker. Uh, dank dat u meedeed. Wim van Velen, arbordeskundige van de FNV. Want ze gaan door met dat onderzoek. En als er daar nieuwe resultaten van te melden zijn, dan horen we dat vast. Uh, 900 mensen ruim gestemd. 75% eens met de stelling 25% oneens. U kunt blijven stemmen de hele middag op onze site www.stand.nl. Houd de radio aan. want zomaar dit in een vrijdagmiddag live vanuit de Kroon in Amsterdam. Hij zit aan het Rembrandtplein klaar voor de onderwerpen. Jan Mom met Paul Schnabel over de stand van het land en zijn strijd tegen het Nederlands pessimisme. Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau zei Galit Boudou, schrijver van het Sniestelparadijs. is gastresensent. advisser gaat debatteren over straatmuzikanten. rubrieken van Frits Barend, Justus van Nul, Bert Brussen en Soul. Live muziek Mary Davis Jr. met band. Wow, en jouw mom zometeen na twee. Vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettige vrijdag verder, prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar Elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. NCRV. Oud en nieuw op Radio 1. Dinsdagavond vanaf 8 uur, Oude Wijzen, Willeke van Ammelroo, Jan Terlouw en Xavera Hollander naast nieuwe talenten. Rob Wijnberg, Carolien Borgers en Dennis Wierspa. Waarom gaat 2013 hun jaar worden? Muziek komt live van de Good Old Amazing Stroopwafels en de Jonge Honden van Orlando.